Actiegroep Viruswaanzin heeft voor komende zondag een nieuwe demonstratie aangekondigd op het Malieveld in Den Haag tegen de coronamaatregelen. Of de gemeente daarvoor toestemming geeft is nog onduidelijk. Afgelopen zondag was er ook een demonstratie in Den Haag tegen de verplichte anderhalve meter afstand en de andere coronabeperkingen. Er werden toen 400 mensen opgepakt.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 Leeuwen's is ZFM. De z van Zon.